Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland zou zich niet aan de wapenstilstand houden. Er was afgesproken dat er vandaag een aantal uur niet gevochten zou worden in het zuiden van Oekraïne... zodat mensen daar kunnen vluchten... Je hoort onze correspondent Geert groot koerkamp Het was ook niet helemaal duidelijk uh, hoe lang dat staakt het vuren dan zou gelden. Maar het zal om tien uur lokale tijd ingaan. Uh, en inderdaad, ja, mensen de mogelijkheid geven om uh, in die zware omstandigheden daar te evacueren. En dat voert weer voort uit uh, die afspraken die zijn gemaakt uh, twee dagen geleden tijdens dat overleg tussen Oekraïne en Rusland. Maar in de stad Mariupol wordt volgens de loco-burgemeester op sommige plaatsen nog steeds gevochten. Hij heeft de evacuatie daarom uitgesteld en roept mensen op om voorlopig terug naar de schuilkelders te gaan. Formule 1-team Haas heeft de Russische coureur Nikita Mazepin per direct ontslagen. Ook het sponsorcontract met de Russische hoofdsponsor is verscheurd. Haas zegt dat het team geschokt en bedroefd is vanwege de invasie van Oekraïne. Formule 1-verslaggever Louis Dekker. Nikita Mazepin heeft het vooral geschopt tot de Formule 1 dankzij de miljoenen van zijn vader. Zijn vader en het bedrijf Euro Kali, Dat is het bedrijf waarmee het raceteam de banden nu ook verbreekt. En dus is het niet verrassend dat ze afscheid van elkaar nemen. Mazepin is de enige Russische coureur in de Formule 1. Zijn vader en tegelijk grote sponsor van het team... is bevriend met president Poetin. Een man van 25 is opgepakt voor het mishandelen van een vrouwelijke steward... tijdens de wedstrijd Vitesse-Sparta gisteravond. Wat er precies is gebeurd, is niet helemaal duidelijk. Het was sowieso geen gezellige avond in Arnhem. De wedstrijd werd vlak voor het einde gestaakt. En nu wordt ook kooien geraakt door iets wat er gegooid wordt... uit het publiek bij Vitesse. Nu zijn de rapengaar... daar wordt van alles nu gegooid...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 Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere zondagochtend neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we natuurlijk met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En als opening hoor je natuurlijk onze herkennismelodie. En die was van Louis Davis met Weet je nog wel oudje? Een opname uit 1928. En ook deze week is de muziek weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. Elke week komt hij met een hele bak vol met platen van zolder. En dan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 My dreams Tell me Same De harmonie van Kromenief zat slecht in de slappe was. Er was geen behoorlijk instrument en geen saldo meer in de kast. Ze gaven een feest, maar er kwam geen beest en toen moesten de centjes bij. De leveranciers van de Uniformen stonden in de rij. Het bestuur zei, het is met ons gebeurd, maar daarom niet getreurd. De harmonie gaat nooit verloren, de harmonie van Kromenief.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 En overleden in Amsterdam op 1 december 2009. Als de Nederlandse chanson. Chansonnier moet ik zeggen. Componist, liedjeschrijver en acteur. En aan carrière als acteur bij de Nederlandse comedy maakte. Zelfs sinds de jaren 60 verjoren als zanger. Met liedjes als uh, Sammy. We zullen doorgaan. Pastoraal. Laat me zing, vecht, dit lachwerk en bewonder. Ja, maar het allemaal krachtige meezingers. En het zing, vecht, heil, dit lachwerk en bewonder. Die hoort u nu.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 met een slapeloze nacht. one two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 Star on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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Ik weet een heel klein dorpje aan de oever van de wal. Daar woont een heel lief meisje, ze noemen haar Dalinde, het meisje van de dromen.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 over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 1950 later over eeuwen wanneer Lou Bandy al lang tot de historie vergaan is en het erkentelijke nageslag bedevaarder zijn naar zijn praalgraf onderneemt. In werkelijkheid rustte Bandy in een eenvoudig graf op een niet meer in gebruik zijn begraafplaats, maar hij heeft ons nagelaten met een heleboel mooie muziek. Dacht ik zelf. U hoort nu Lou Bandy, met je moet niet alles weten. Een opname 1928. Meeste mensen piekren naast en daar. Over heel daar bestaan Waar hij met zijn kwaad of gedrag Naar zijn dood naartoe zal gaan Ik weet wel, al ben ik geen filosoof dat vind ik koloszaal Ik wanneer de dood me inviteert Geen belasting meer betaal Maar je moet niet alles weten Van wat er hier gebeurt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 Traf, brak meneer de ooievaard Haar een neger kindje zwaard Als rood was een reuze exemplaar Oom die viel meteen van schrik in wijn, Maar mijn tante riep wel draag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 En als je alles weet, dan weet je nog, nee, nee. In de keuken van een herenhuis, zat de keukenmeid Marie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 De zee, brengt arm en rijdt nu in praktijk ons viergementje en drie. En we willen ons landje vleen, dus dienen dat voor per Maar als we met verlof gaan leven, we als een kind zo blij. Want zeggen zelfs jan Major, ons gun verlof pas voor. Zegt hele cel, ik je wel en dan we gaan we vandoor. Twee maal 24 uur.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 En dat een dappere schaar van zes en klaar voor Nederlands komt En we willen ons landje vrij, dus dienen dat voort erbij. Maar als we met verlof gaan, zijn we als een kind zo blij. Want letten ze majoor ons de verlof pas voor. Zegt hele stel, ik dank je wel en we gaan mee van vandoor. Twee maal 24 De zon in mijn gemoed.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 Aan. Laat ze het stofjes, mierers naar je Al is ze 80 jaren, toch leed ze de fanfare. Tot ieders grote mijn tante.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 Is er geen mens die niet applaudisseert. Al is zij tachtig jaar, toch leed zij de fanfare. Dat ieder schotterrukt, mijn tante Antoinette. Haar benen zijn niet recht meer, haar voeten groeien krom. Haar stapt met een tootje, daarop slaat men de trom. Muziek kan zij niet horen, zij is doorval zijn Maar haar de matie zwaaien is voor ieder een genot. Her virtuositeit kent men van weet en zeit. Mijn tante Antoinette is ze der majolette. Laat zij het stokje om de vingers gaan. En al is zij tachtig jaar op, toch leed zij de fanfare op, toch ieder stroom.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 De mooiste stad in ons land. Al die Amsterdamse mensen, al die lichtjes, avonds, later, klein. Niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn. Mm -hmm. Mm -hmm.